Katharine Straatman met het NOS-journaal. De onderhandelingen over de Brexit zitten in een impasse, zegt Downing Street, het kantoor van de Britse premier May. Dit weekende is er in Brussel opnieuw gesproken over aanpassing van het akkoord. Maar dat heeft volgens de Britten niet geleid tot een doorbraak. De afspraken die premier May met Brussel maakte, werden in januari door het Lagerhuis weggestemd. Morgen is er in het parlement opnieuw een stemming. De onderhandelingen draaien vooral over aanpassing van de backstop, het openhouden van de Iers-Noord-Ierse grens. Steeds meer gemeenten verbieden evenementen waarbij ballonnen worden opgelaten. Het aantal gemeenten is in een jaar tijd ruim verdrievoudigd, blijkt uit onderzoek van de Stichting De Noordzee. Het plastic van de ballonnen is schadelijk voor het milieu. Vogels, vissen en zeezoogdieren eten de ballonnen op en raken verstrikt in de draden. Vorig jaar was er nog maar in 5% van de gemeente een ballonverbod, nu is dat 17%. Nog eens 20% van de gemeente ontmoedigt het oplaten van ballonnen. Vooral kustgemeenten en de Waddeneilanden hebben een verbod ingevoerd. Doktersassistenten zijn vaak mikpunt van geweld, blijkt uit een peiling... van de beroepsvereniging NVDA onder zo'n duizend leden. Tweederde maakt melding van spugen, slaan, schoppen, vernielen... en ook bedreigingen met wapens. Het aantal dreigementen neemt toe, zegt de NVDA... die pleit voor meer aandacht van de politiek. KLM heeft tientallen vluchten geannuleerd vanwege de harde wind van vandaag. Reizigers kregen het advies om de actuele informatie over vluchten goed in de gaten te houden. Ook voor, het mogelijke, ook voor mogelijke vertragingen. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven vanwege zware windstoten, vooral in de ochtend.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 Ik Ma promis, ma promis, tu es fout. <musique>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 Tafel. Even, even de muziek, hè? Ah, Belinda. Be oh ja! Ja, de Belinda ja, ja, ja. kan natuurlijk met uh, heaven is a place on, on earth. Ja. En we en. praten dan natuurlijk ook met nu een, uh, een nieuwe gast, en dat is een uh, zeer belangrijke man, Adrie de Fluiter, want hij heeft een rubriek in de Zonvoortse krant. en die heet 'Mijn hemel' heet Zandvoort.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 Dat deed ik in Drenthe ook al aan het wandelen gegaan. En langs de zee. En dan zie je dus ontzettende verschrikkelijke... prachtige afwisseling van wat zee eigenlijk is. Met die wolken en al die dingen die daar aan het strand zijn. De zee is elke dag anders hier. Het he? is elke dag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 you <laughs> Je vindt allerlei leuke dingen op het strand. Hè? Soms dat is het museum, wat er allemaal gevonden wordt. Ja, dat heb ik ook gezien, ja. Daar ben ik met mijn kleinzoon geweest en met mijn zoon. Maar als je daar nou stukjes over schrijft... Hè, dan ligt bijvoorbeeld een, een verwaarloosde uh, afwasborstel. Nou, daar kun je natuurlijk leuk dan kan je een mee je verhalen bedenken. Ja, ja, absoluut. En ik heb nu een verhaaltje geschreven over een zeester. Uh, ik wist helemaal niet hoe zeesterren eten. Dus dat heb ik even op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 Nou, nou, we hebben ze het al gezien hoor. Ja? Ja. Okay. Zelfs als ik garnalen vis met mijn kroon, dan komt zo'n zeehond naar me toe zwemmen. Is dat zo? Ja. Op 10 meter afstand. Gaat is hier kijken. Wat doet hij? Ja, van de, van de week was er een mevrouw. Die kwam naar me toe gereden. Woont u hier? Woont u hier? Ik zeg, ja, daar. Ze zegt, moet je eens kijken. En dus dan zit ze in, het, in de branding. En dan ging net zo'n zeehond, die flipperde nou, de branding net door weer zee in. Ja. ja. Nou, dat is ja. gewoon. Uitrusten. Ja, we hadden uitgerust, ja. Mooi. Nee, maar er is hier zoveel te doen in Zandvoort. En in augustus bramen zoeken, zoeken in de duinen? Ja, dat zal kunnen. Ja, dat ga ik niet doen hoor, bramen zoeken. Roddy? Weet je wat het is? Ik heb tere vingertjes en dan krijg ik er al die dingen in. Dat zomaar niet. doen. ik koop gewoon de pot bramen, zeg <lacht> ja, maar. En daar een kleinzoon voor. Oh, dat, dat zou kunnen. lukken. Ik zal het al hem vragen, of u ja. dat leuk Ja, bramen zoeken. <lacht> ja,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 Nou, ik ben geen. Het bedoel enige ik? wat ik aan voetbal leuk vind is de samenvattingen op zonder avond. Die kun je uitzetten en aanzetten. Ja, nee, ja, maar dan kun je tenminste zien dat ze ook nog wat doen. Als je een hele wedstrijd kijkt, dan ligt het meestal stil. Dat dus is er dus niks aan. Precies. Nee. Maar, en men en heeft natuurlijk een, een dierentuin en een zwembotje. prachtige en dierentuin. En alles. ja. De dierentuin. Uh,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 Maar tegenwoordig noemt dat, ja, je hebt van die, en, en, en dan had je die kleintjes, dat waren... Speelgoed. Nee, hoog ho, ho, speelgoed, speelgoed. Ja, ja vroeger, die speelgoed. Ja, nee, nee, uh, Pieter, dat, dat noemden we, dat was een piccolo. Oh. Zo'n kleintje. Oké, okay, ga door. En daar speelde toen Stielemans ook op. Op zo'n kleintje. Ja. Bij, er ligt vanaf tegen bij kleine concerten, dat is <laughs> Nee, maar euh, zo, zo klein mond. Nee, maar die kon, als je een beetje grote mond had, kon die er in één keer in. Ja. Er kwam ja. geen toon uit. Het zag er ook bijzonder uit. Maar euh, euh, die grammatische mondharmonica. Euh, kijk, ze hebben die mondharmonica vast. Dan hebben ze een hele hand zit er eromheen. Ja. En aan de zijkant zit een knop. Ja, dat is aan de, de zijkant. Af. Waarom is die knop? Dat is.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 Ja, toch? Gisteren beroemd, wel. Een beroemdheid in Absoluut. Woord. Een beroemdheid Absoluut. op de chromatische mondenmoord. Zeker, zeker, zeker, zeker. Ze heeft platen gemaakt, neem ik ja. Kan ja, ja. je er iets meer over zeggen? Nee. Over Hermin? Nou ja. De, de, ze is uh, uh, hier uh, geweest. Ja, nee, ze is twee jaar geleden hier geweest. En uh, toen was dat natuurlijk ook wel bekend en beroemd. en, en nog niet zo bekend als nu. Uh, in het land De Blinden ben je al snel uh, eenoog uh, koningen. Uh, maar ze is ook begonnen uh, studeren saxofoon. Maar ja, uh, de, hoeveel uh, saxofonisten heb je al? He, Tineke Postma, Candy die Dulfer, uh, noem maar op. F prima uh, muzikanten, allemaal. En zij is toch min of meer uh, toevallig met die, met die, met dat, uh, met die mondharmonica naar aanraking gekomen. En bleek daar een uh, geweldig talent voor te hebben. Ook natuurlijk, zoals bijna alle mondharmonica-spelers.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 Uh, ze was in uh, nee, 2014 was ze hier, dat is vijf jaar geleden. Ja. Oh, oh, ik dacht twee jaar. Is dat al uh, ja. zo lang geleden? Uh, ja, 22 oh, okay. oktober 2014 okay. Okay. speelde ze hier. Ja. Ik weet nog wel dat iedereen super enthousiast ja, was. Ja, klopt.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 Ja, dat hoop ik ook. En jullie bedankt voor de uitnodiging. De volgende keer is het je weer. Uh, ja, ik mag, ik mag toch hopen dat ik jou een keer in de krocht zie. Want ik, jij doet iedere keer beloftes, maar je komt nooit. Uh, Hoe, hallo, doen, we dat? Hoe doen we dat nou? Jij bent toch ook een keer niet geweest toen ik er was. Oh nee, maar toen wilde ik ook een leuke dag hebben. Dat snap ja. ik wel. Ik wens je goede zondag. Dank je zeer. Goed weekend allemaal. Hoi. Nee. <laughs>